Een luisterspel in een thematische reeks over sprookjes... geschreven door Jan Terlouw. En Jan Terlouw vertelde zelf wat over. Zou er iemand in Nederland zijn... die het sprookje van de gelaaste kat niet kent? Ik denk het niet. En u zult dan ook allemaal weten... dat de gelaaste kat begint als zoveel sprookjes. Een vader, het is treurig, hij gaat dood. Net van tevoren laat hij nog aan zijn drie zonen iets na. En de jongste zoon krijgt wat het minst aantrekkelijk lijkt. Hij krijgt alleen maar een kat. En u weet het, het blijkt dat het helemaal niet zo'n gek cadeau is geweest. Uh, ik denk dat dat vaak in het leven voorkomt. Dit element heb ik bewaard, maar het sprookje een beetje anders uitgewerkt. En als u wilt weten hoe dan, dan moet u blijven luisteren naar wat er nu verder volgt. De Gelaagde Katja, een luisterspel geschreven door Jan Terlouw. Er was eens een molenaar die drie zonen had. De oudste zoon had het vak van zijn vader geleerd. Hij was ook molenaar. De tweede zoon handelde in tweedehands auto's. De derde zoon, die Bas heette, was modeontwerper. Hij huisde in een kaal keldertje aan de rand van een dicht bij de molen gelegen stad... en ontwierp wonderlijke jurken en mantels die niemand wilde kopen. Toen de molenaar zijn einde voelde naderen, riep hij zijn zonen bij zich en sprak aldus. Zonen... Mijn einde nadert. Ik zal de avond niet halen. Zeg dat niet, vader. Zo slecht ziet u er niet uit. Dat heeft de dokter in mijn wijs gemaakt. Ik weet het. De wieken van de molen zijn stil blijven staan op vijf voor twee... terwijl het stevige boei. Luister, zonen. Ik moet de orde op zaken stellen. De molen laat ik na aan jou, oudste zoon. Je zult hem zorgvuldig beheren en er een bootraal mee verdienen. Jij, tweede zoon, erft de oude vrachtauto. Je zult hem opknappen en er een winstje op maken. Voor jou, Bas, heb ik niets. Ik begrijp niet wat je uitspookt in dat keldertje. Ik begrijp niet waarom je rondloopt in scherpen en kettingen. Ik begrijp niet waarom je geen geld verdient met koren malen. Of handel drijven. Ik begrijp het ook niet, vader. Een innerlijke drank dwingt mij om fluwelen, scherpe en zilverkleurige boezeroens te maken. Ik zal je mijn dienstbode meegeven. Katja, kom eens hier. Hier ben ik. Wat kan ik voor je doen? Mijn jongste zoon, Katja, leidt een onnut bestaan. Hij verdoet zijn tijd met beuzelarijen. Kom maar niet binnen, het is donker. Het is klein. Het kon ook schoner. Oh, maar ik wil toch even kijken. <lacht> Wauw, wat een bende. Donker en klein en een bende. En het komt schoner. Dan zal ik wat aan doen. Nee Katja, dat zul je niet. Kan je niet betalen. Wat een gekke kleren. Oh, best leuk eigenlijk. Ja? Heel apart. Katja, je kunt niks voor me doen. Als het hier schoner wordt, dan verdwijnt mijn inspiratie. <lacht> Nee, ga er wij de wereld in en zoek het geluk. Oh. Wat een enige laarsjes. Mag ik ze even passen? Hè? Je past mij. Ik, uh, ik heb ze gemaakt van mijn laatste stukje paars fluweel. En uh, die koper knoppen, hè? Die, die komen van de oud-fornuis van de Rondonmarkt. Oh, ze zitten heerlijk. <laughs> ze staan je goed. Aha. Ze accentueren de lijn van je kuiten. Ze geven je benen persoonlijkheid. Ja. Ze staan je goed. Mag ik ze houden, hè? Het is een beetje het enige verkoopbare dat ik bezit. Ach, doe nou maar. Je zult er geen spijt van hebben. Nou. Nee. Vooruit. Als je dat nu maar oproepelt. In een schitterend huis aan de boulevard Porquedora woonde de machtige dokter Alphonsus Latuparizo, hoofdredacteur en eigenaar van het toonaangevende modeblad Parure. Het waren de kleurige afbeeldingen in Parure die zwinters bepaalde wat er komend voorjaar zou worden gedragen. Het was dokter Alphonsus Latuparizo die bepaalde welke die kleurige afbeeldingen zouden zijn. Op een zonnige ochtend naderde Katja het huis van deze modekoning. Meneer ja. ja. Dag, meneer de Butler. Hmm. Ik kan zien dat u bij dokter Alphonsus zo werkt. Oh. Wat een prachtige tresse en epauletten. Wat wenst u? Ik heb een pakje voor uw baas. Alsjeblieft. Van wie is dit afkomstig? Er zit een briefje in. Dag, meneer. Goedemorgen. Benne. Er is een pakje voor u gebracht, meneer. Zo. Van wie? Er zit een briefje in, meneer. Uh, maak het eens open, Jerome. Uh, ja, zeker. meneer. Alsjeblieft, meneer. Kijk, er is aan een uitschuifbare wandelstok. Heel origineel. Uh, u aangeboden door signor de Calabas. Uh, wel, wel ooit van Signore de Calabas gehoord, Jérôme? Nee, meneer. Kijk eens of die in het kaartsysteem voorkomt. Ja, zeker, meneer. Katja bleef zoeken in de verkleedklerenkist van haar moeder. Ze vond oude hoeden die ze opsierde met veren en strikken... ...vesten waarop ze schaars geklede dames borduurde... ...slopkousen die ze in sprekende kleuren beschilderde. Minstens driemaal in de week leverde ze een pakje af bij dokter Alphonsus. En onveranderlijk was het. Aangeboden door Signor de Calabas. Verduiveld, Jerome. Ik begin nieuwsgierig te worden naar die Signor de Calabas. Een origineel type, dat moet gezegd. Ja, meneer. Weet je zeker dat hij niet in het kaartsysteem voorkomt? Absoluut zeker, meneer. Tegenover het grote modemagazijn de winter staat een bankje. Iedere morgen, behalve als het weer erg bozaardig is voor kuchende longen en jichtige gewrichten, ontmoeten elkaar op dat bankje de oude Gijswachter en zijn leeftijdgenoot Dirk Oom. Het is toch ga zo, maar wat Wat je zegt. Je ziet het aan die jurkjes? Ze laten steeds meer weg. Daar rechts in de hoek van de etalage staat er één hele bloot. Er mag heel wat tegenwoordig. Ah, dat is een etalagepop, Dirikom. Even goed. Vroeger mocht dat niet. Dat was in de goede oude tijd. Vind jij die jurken nou mooi? Ik vind ze hartstikke gek. Maar, je went eraan. Kijk eens. Ah, oh, mooie poes. Wat een lekker gatje, hè? Oude snoeper. Weet dat ze in een poosje jurkies gaat kijken? Ik mag het lij. Zie je wel? Zo'n slank zo zou sowieso jurkje passen. Bijvoorbeeld die met die blote rug. Verrek, wat doet ze nou? Ze gooit het papier uit. Ze plakt het ook eruit. Wat gek. Meestal doen modder dat. Mannen met overal, zon. Dirk, oom, jij, jij hebt toch al goede ogen. Wat staat daar? De nieuwe ontwerpen van Senior de. de. de. De uh, nieuwe ontwerpen van wie? Seigneur de Calabas. Nooit van gehoord. Hé, hey, het is tien voor elf. Is je weer heel? Nee, nee, maar daar heb je dokter Alfonsus met die pijas van hem. Dus het is tien voor elf. De Butler, moet je zeggen. De Butler? <laughs> Allemachtig Jerome, nou heeft die snuiter van de kalebas al een collectie in de etalage van de Winter hangen. Maak een notitie, wil je? Ja, zeker, maar, ja. Ik moet nu echt te weten komen wie die man is. Uh, zal ik even binnen gaan vragen, meneer? Nee, man, nee. Ik kan me tegenover de Winter niet permitteren dat niet te weten. Jij zoekt de licht op een delicate manier, moeten moet Die dokter Alfonsus moet hartstikke rijk zijn. Ze zeggen dat hij vier Rolls Royce heeft en toch altijd loopt. Dan moet hij maar zo'n Rolls Royce aan ons geven, hè, dokter Dirkom. Kijk nou eens. Daar heb je hem weer. Verrek, ze haalt het papier weer weg. Zeker een verkeerd papier. Ze heeft geen ander bij zich. Wat een lekker gatje. Goed. Oh. Jij weet nog helemaal niet dat je vader jou het beste deel heeft nagelaten. Nee, dat weet ik. Leg eens uit. Je moet me aankleden. Volgens mij ben jij al aangekleed. Nou ja, wat mij dan aangekleed noemt. Dat is het hem nou net. Je moet me kleren geven die jij mooi en apart vindt. Kleren die bij mij passen. Iets voor een cocktailparty. Iets chics. En dacht je dat ik daar de geschikte dure stoffen voor had? Oh, improviseer wat in mekaar. Verknip alles wat je hebt. Het doet er niet toe. Als het maar mooi is. En? Als het om vijf uur maar klaar is. En? Als het maar echt bij mij past. Bij mijn karakter. Hm. Waarom zou ik dat doen? Heb jij dan iets beters te doen? Doe maar. <hijen> Mevrouw, wat heb ik ernaar verlangt u weer de stond? Nee, dank u. Deze keer sla ik over. Ik heb vanmiddag al twee keer gezien. Oh, hemeltje, daar staat dokter Alphonsus, laat u paris zo. Ik moet uit zijn buurt blijven. Hij heeft me deze jurk al een keer zien dragen de uh, ontvangst van staatssecretaris Vermand. Goedemiddag, mijn waar. Dag dokter Alphonsus, hoe maakt u het? Hmm, dat komt slechter. En u? Is er vraag naar diamant op het moment? Ja, ja, ja, ja. Wel als belegging. Niet veel als decoratie op Japonnen vrees ik. In uw branche dus, dokter Alphonsus. Oh, kijk uit. Kijk uit. Ah. Oh, oh, mijn jurk. Oh, neemt u mij niet kwalijk voor wat afschuwelijk pakt maakt Oh, het is mijn eigen schuld, meneer. Ik liep tegen me. Nee, nee, nee, nee. Mijn fout. Oh, Hier, mijn bochette. Laten we u halen. Het is erg vriendelijk van u. Maar die vlek gaat er toch niet uit. Die jurk is bedankt. Oh, het zou niet zo erg zijn, meneer, als nu maar niet net mijn nieuwste creatie was van Signor de Calabas. En wat voor een jurk, een japon alle machtig. Ik moet die Signor de Calabas leren kennen. Ben je er nou alweer? Kom mee, direct. Er is geen minuut te verliezen. minuut te verliezen? Waarom? Kom nou maar. Het werkt niet zo amper. <laughs> Flink zijn. Kom nou maar. Je moet acht op die brommen. Nee. Bij jou? Oh, geluister Katja. Ik geef maar je over. Zeg maar wat ik moet doen. Het komt allemaal in orde als je nu maar precies doet wat ik zeg. Je moet nu eerst gaan zwemmen in het kanaal. Leg je kleren onder die boom. Oh, het is meer die volle kleren. Leg die vodden onder die boom. Ik snap trouwens niet waarom je voor jezelf niet wat fatsoenlijkers maakt. Ken jij dokter Alphonsus Lattie Paris, hoor? Ja, ja hoor. Ja. We zitten in dezelfde club. Ik heb gisteren al met hem gedineerd. Goed, je weet dus wie hij is. Zo dadelijk zul je hem ontmoeten. Hij zal heel aardig tegen je doen en erg geïnteresseerd in je zijn. Je moet nu net doen of je dat heel gewoon vindt. Je heet voor de gelegenheid Signor de Calabas. Hm. En je praat heel overtuigend over je modeontwerpen die groot succes hebben. Ga snap? Geen woord. Geef niet. Doe het niet maar. Vooruit, vlug. Daar heb je de auto van dokter Alvinses al. Spring in het water, vooruit, vlug! Mama. Stop! Stop, help! Mijn werkgever, signor de Calabas, is aan het zwemmen. Nu zijn zijn kleren gestolen. Dat is een gelukkig toeval, is die zwemmende heer daar, signor de Calabas. Ik wil hem wel zo lang eens ontmoeten. Oh, dat gaat nu echt niet. Hij heeft geen kleren. Dat regel ik. Jeroen, Jawel, ik stap uit. En jij haalt voor de heer van Calabas een kostuum. Zeker, Wat voor meneer. maat moet het zijn, schone dame? Maat 50. Ach. En uh, hij is op weg naar de modeshow van Victor Porrien. Hij droeg een smoking. Hij is zelf ook modeontwerp. Oh, maar dat zal ik niet weten. Ja, maar ik heb u meer gezien, jonge dame. Waar was dat? Oh, u heeft pas een glas port op mijn jurk gegooid. Uh, juist, ja. ja. Mm. Een, een japon van signor de Calabas. Dus dat is uw werkgever. Zeker, meneer. Zerom, ja, als dan? de bliksem terug voor een smokingmaat 50. Ik wacht hier. Zeker, meneer. Toevallig wil dat ik ook op weg ben naar de presentatie van Victor Vouguin. De heer van Calabaska natuurlijk met mij mee rijden. Uitstekend meneer. Blijft u met mij wachten juffrouw. Uh... Katja. Hiervan Katja. Ik zou het graag doen meneer, <laughs> maar ik heb nog een andere afspraak. Hartelijk dank voor uw moeite. Meneer. Vouria, naar wie dokter Alfonsus op weg was, werd algemeen gezien als een groot en creatief modeontwerper. In werkelijkheid was hij een ijdele, niets en niemand ontziende man die links en rechts ideeën stal bij elkaar voegde en zo de schijn van originaliteit ophield. Zijn eigen dunk begon langzamerhand ziekelijke vormen aan te nemen. En dat wist Katja toen ze brutaal weg binnenstapte, een uurtje voor het begin van de modeshow. Ja. Het is zomaar, dus ik meer Kom eens even met mij te praten, er zit een knopje nee, langs. Nee, met hier kan echt geen BH onder. Je hebt veel mond gegeten, schat, hou die eens in. Moet nee. deze hoed erbij? Geen ja, maar gezet. dan heb ik een andere pruik nodig. Wie zet ja, mij dicht? Het spel. nee, me? ik heb vorige week ook al bontmantels <laughs> gedaan, hoor. Veel te warm onder die lampen. <laughs> en je nou zo'n keer straf. De je is wordt dat een nieuwe mode? De is de strijkboot, er zit hier een valse plot. Hé, wie ben jij daar? Ik ben Katja, een van u maar Niks, Stefan, je bent een indringster. Je bent een spionne. Ach, alles wordt zo dadelijk nog opgetoond. Wat is er dan nog te spioneren? Man? Ik ben de politie, ik laat me niet voor de gek houden. Brullen kunt u, dat hoor ik wel, meneer Vaurien. Maar kritiek verdragen, ik wed dat u dat niet kunt. Kritiek? Van jou? Wie dat je dan wel dat je bent, Hij oh, Kritiek niet van mij, maar bijvoorbeeld van dokter Alphonsus Latuparizo. Die mag kritiseren wat hij wil. Ja, weet je wat hij zal doen? Hij zal luid applaudisseren. Dat zal hij. Hij bewondert me. Hij beschouwt me als de grootste. En dat ben ik ook, de grootste. Meneer Vaurien, ik weet dat u niet durft toe te staan... dat ik, ergens tussen twee japonnen van u in... een jurkje vertoon van mijn werkgever, Bas de Calabas. U bent bang dat dokter Alphonsus dat jurkje het mooiste zou vinden. Bas de Calabas? Wie is dat in vredesnaam? De allergrootste. De jurk zit in dit koppertje. Laat zien. Kijk, dit is die. Je bent gek. Er zit zelfs een vieze vlek op. Port. Nou, nou, nou verdwijn. U durft niet. U bent bang dat dokter Alphonsus weg van deze jurk zal zijn. Niet durven? Wat voor je je wel, nou, je hey, doet maar. Je begrijpt natuurlijk wel dat ik achteraf vertel dat ik voor dit, dit fot niet verantwoordelijk ben. Natuurlijk. ...om hier vooraan bij mij zitten, meneer de Calabas. Ja, ja. Oké, okay, uh, Alphonsus. <laughs> dokter Alphonsus. Oh, laat dat dokter maar weg, hoor. <laughs> ja, goed, uh, Alphonsus. Ik heb Bas. <laughs> Origineel. <laughs> Bas. Hm? Bas. Tijdens de show moet jij dokter Alphonsus steeds kritiek influisteren. En als je een bekende jurk ziet, neem je het van hem over. Succes. Wat? De taille is bezet met zwarte granaatjes. De lichtklokkende rok is geïnspireerd door de bladvorm van de tamme kastagne. Niks tamme kastagne. Hij is geïnspireerd op Pierre Sorange. Die had vorig jaar net zoiets. Verduld, ja. Bent u onlangs nog bij Pierre Sorange geweest, meneer jaar? Dit is Madeleine. Zij draagt een creation die ik de nacht met het kroonswaard heb genoemd. Uitgangspunt is de harenbroek met verschillende motieven op beide pijpen. De scherp van zwaar fluweel is gesneden in de vorm van een Turks zwaard. Het diepe décolleté is de vrouwelijke tegenhanger van de vrede, Satu. Oh, hemel, wat afgezagd, Zoiets voor de hand liggend staat is alweer ja, uit de mode voordat het goed de goede wel in is. Hey. Ga maar snel door, meneer Borja. Dit hier is Katja. Zij draagt. Zij draagt een jurk die gemaakt is bij dat karakter. De kraag drukt er vastberadenheid uit. De wijde mouwen verraden er hulpvaardigheid. De roos die verplaatsbaar is duidt op de slordigheid. Je kunt er bijvoorbeeld een portvlek mee bedekken. De laarsjes, de laarsjes vertellen hoe dichtbij ze is. Prima, ah, prachtig! prachtig! Bas de Calabas, je bent een genie. Dit jaar worden mijn vrouw en mijn twee dochters door jou gekleed. En het volgende nummer van paar uren zal gewijd zijn aan jou en je opvattingen. Katje. Mm -hmm. Mijn vader heeft mij inderdaad het beste deel nagelaten. Kom bij mijn in dienst. Ik zal je een hoog salaris betalen. In dienst? Een hoog salaris? Nee, nee, dank je wel. Katja, Katja, ik hou van je. Katja, Katja, Katja, kom! Laarste Katja was een luisterspel van Jan Terlouw. Hierin speelden Jan Wechter, Martin Simonis, Ad Vernhout, Olaf Wijnans, Marijke Merkens, Hans Karsenberg, Dick Scheffer, Chris Baaij, Willy Ruis, Trudy Libozan, Corrie van der Linden, Tom van Beek, Petra Dumas, Irene Poorter en Elie Den Haring. De regie had Ab van Eck.